Mark Hocke met het NOS-journaal. De twee hoogste leiders van de internationale secte de Noorse Broeders hebben zich jarenlang verrijkt. Het gebeurde ten koste van de ongeveer 40.000 leden van de secte in 65 landen. Dat meldt NRC Handelsblad. Het duo geeft leiding aan een internationaal netwerk van meer dan 450 bedrijven en stichtingen. Ze maakten gebruik van diverse belastingparadijzen en familie en vrienden mochten mee profiteren. Het onderzoek is gebaseerd op e-mails en documenten die de FIAT bij een prominent Nederlands sectelid vond. Hij was nauw betrokken bij de financiële transacties van de Noorse broeders. In Jordanië hebben militairen bij een legerbasis drie Amerikaanse militairen doodgeschoten. De Jordaniërs openden het vuur omdat de auto waarin de Amerikanen zaten niet stopte bij de ingang van de basis. Het Amerikaanse leger doet samen met de Jordaanse autoriteiten onderzoek naar het incident... Jordanië is een bondgenoot van de VS en lid van de internationale coalitie die tegen islamitische staat vecht. In het land zijn veel Amerikanen gelegerd om militairen te trainen. De verkoop van kinderpostzegels heeft dit jaar 9,3 miljoen euro opgebracht. Dat is iets meer dan vorig jaar. Het totaalbedrag werd bekendgemaakt door leerlingen van groep 8 van de Utrechtse schoolvereniging. Zij waren dit jaar de topverkopers van de kinderzegels. De Utrechtse burgemeester Van Zanen gaf de klas als beloning... een dagje naar attractiepark Duinruil. De Europese Atletiekbond heeft het EK-veldlopen van 2018... toegewezen aan Noord-Brabant. De kampioenschappen worden op 9 december van dat jaar gehouden... in Safari Park Beekse Bergen. Tijdens het vorige EK-veldlopen in Frankrijk... won Nederland een gouden en zilveren medaille. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt vannacht een graad of vijf. Het weekend is wisselvallig, met soms zonnige momenten, maar ook bijen. De meeste bijen vallen in de kustprovincies. Smiddags wordt het een graad of tien. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in ZFM. ZFM. Met nu, zie het! here Wat is het heerlijk om weer terug te zijn. Welkom bij een nieuwe, frisse, fruitige aflevering van See It. Twee uur lang de allerbeste dance op je radio. Ja, samen met DJ Dion Sydney zijn we vanavond bij je. Je hebt ons even moeten missen, want ja... Dat gaat niet in je koude kleren zitten, zo'n Amsterdam dance-event. Maar gelukkig zijn we weer helemaal terug en wel. En wat hebben we vanavond voor je? Nou, we gaan uh, natuurlijk even kijken wat zijn er voor nieuwtjes geweest... Wat hebben we allemaal meegemaakt uh, tijdens Amsterdam Dance Event? Ja, en natuurlijk, Dion, Sidney, die... hij heeft een stapel nieuwe hits. Daar word je ziek van. En ik zeg, dat tweede uur, dat wordt helemaal volgepropt. Ja, en niet alleen de tweede uur, hoor. We gaan gewoon ook het eerste uur eventjes uh, flink stampen. Ik heb een uh, hele lekkere trek uh, meegenomen van King Arthur. Hij is net nieuw, ja... Ik zeg het maar gewoon. We knallen we straks gewoon erin. Dan hebben we ook Rovero, You Got To Know. Hij komt uit op uh, Maximizer Records. Sublabeltje van spinnen. Ik zeg, waarom doen we die niet gelijk eventjes? Zet je speakers maar wat harder, want jouw is CFM's antwoord, We zijn er weer bij. Here it is. In other words, sucker, there is no other. I'm the one and only dominator. Hij is op Mixmash uit, dus je kunt hem gewoon lekker legaal downloaden. Ja, voor je het weet, sta je alweer met je vuurpijlen in de hand. Want ja, oud en nieuw, het schiet met rassenstreden op. Dus laat laatst en kerst maar even over, want we gaan gewoon naar Secret Affair New Year's Eve. 5th anniversary. Ja, alweer vijf jaar op een reis staat één ding vast om in stijl en op de lekkerste zout het nieuw jaar in te luiden. Die op Secret Affair New Year's Eve aanwezig te zijn. Nou, weer vier succesvolle edities over Secret Affair New Year's Eve. Dit jaar wederom te box Amsterdam om tot Playground voor deze ultieme rendezvous. Secret Affair New Year's Eve stond afgelopen jaar in voor de Lekkers House. Eyeballing Entertainment. Een sensationeel decor. En verbluffende special effects. Voor deze 5 th anniversary worden deze elementen nog eens aangedikt. En jawel, op kloksdag 12 uur zal de Grand Show plaatsvinden. One advice, don't miss it. Vroeger arriveren loont extra, want de eerste 500 bezoekers ontvangen een coole surprise. Wat het is, ja, dat houden ze nog even geheim. Oeh, altijd leuk. Muzikaal heb je op Secret Affair niet uh, te klagen. Want uh, met DJ's bij wie stilstaan geen optie is... Niemand minder dan Sidney Samson, Shermanology, Gregor Salto, D-Rashid, Mitchell Niemeyer, Back to Back met Aaron Gill en Gennaro en Villa de the man behind the decks. Maar onderschat de ladies niet. Nastalia Ramona en Gareth de Jong zijn niet alleen ontzettend sexy. Wacht maar tot zij achter de boot verschijnen. De main wordt groot door MC Roga met zijn onmiskenbare sound en afgemaakt door percussionist Sergio Licamahua. Na de succesvolle toevoeging van een tweede area afgelopen editie... kon er vervolg niet uitblijven. Deze Diamonds area wordt groter. Sarissa de Jong en brengt de lekkerste Urban Beat en Afro House, gebracht door de meest gevraagde urban DJ's van dit moment. Dit zijn Sam Blance, Don James, Kimberly Ramirez... Off-White, Odio Mareno, WEF, Mimi Delanois, Rick Royal en original back-to-back -back menuances... Ja, boven een spetterende VJ-show en een ongekend decor zal Diamond Entertainment het beste van het beste vertonen op entertainmentgebied. Verwacht verbluffende dansers, sexy luchtakrobatiek en de zoetste candy girls en candy boys. Voor de echte partyliefhebbers is er een stand met faceart aanwezig waar je tussen dansen door een makeover kan krijgen. Ja, er is ook een dresscode, hoewel niet verplicht. Er zijn afgelopen editie prachtige maskers of partypics van Secret Affair verschenen. Daarom als een niet verplichte dresscode partyclam en sexy and sophisticated en maskers. Ze worden gewaardeerd of doe in ieder geval je best. Ter plekke kun je bij de shop nog een mooie masker of leuke partyaccessoire aanschaffen. Ja, dan de ticket. Want tot aan 1 december is de ticketprijs 30 euro exclusief fee. En vanaf december geldt de normale prijs van 39,5 euro exclusief fee. Dus dat tientje steek je dan al mooi in zak als je hem gelijk haalt. Wees er dus ook vroeg bij. Voor vriendengroepen is er ook een Mokwai groepsticket. Dat is vanaf vier personen beschikbaar. Waarbij je bij binnenkomst een fles Mokwai ontvangt. Tickets zijn verkrijgbaar bij Ako winkels en online via Ticketscript. Je kunt ook een VIP unlimited kaart uh, kopen, ja. Dit ticket is tot 1 december 99,50 en daarna 125 euro. Hiervan zijn een beperkt aantal kaarten beschikbaar. En er zijn ook nog extra VIP tafels. Dus kortom, ga even naar de site Secret Affair New Year's Eve. En ga helemaal los. En over los gesproken. Nou, dan gaan we straks zeker met onze enige echte DJ Dion City. Een tweede uur. Een uur lang in de mix. Ik heb hier nu een nieuwe plaat van je, een testpressing, want hij is nog niet getekend. Dan hebben we het over niemand minder dan Jack Wins met Heartbeat Away. Exclusief al bij See It. Natuurlijk, where else? Dit is jouw 106.9, 104.5. Ja, ja, Jack Wins. Do you? Pretty Young Money. En ja, natuurlijk, wij waren erbij tijdens de Amsterdam Dance Events Party. Eh, van niemand minder dan Don Diablo. En daar was ook King Arthur. En daar kwam deze ook zeker voorbij. Wat een gave plaat. En over gave plaat eh, gesproken. Ik heb er nog eentje voor je klaarstaan. Voordat we weer eventjes een blik uh, in de charts uh, zo meteen gaan werpen. Wat dacht van deze? Emotions. Ik zeg knal maar maar in. 106,9, 104,5. Wij gaan vlammen. Wij gaan door. Twee uur lang. See it in the air.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 for the sunrise baby all night this is so good this is so right waiting for the sunrise baby all night. Fem. Dat was mooi zeg. Allemaal diep house. Hoe ze helemaal zo uh, rondzong uh, in uh, de welbekende arena in Amsterdam. Ah, dat Mark dus al... Nijders in the house. Die, die avond hadden ze eigenlijk heel slim gedaan. Gewoon de hele tijd allemaal deep house dj's. En op het einde hard wel neerzetten. Dus het was gewoon om, om vijf uur gewoon nog helemaal knock vol gewoon. Dat was een beuker. En wat de beuker was, dat was zeker ook Amsterdam Dance Event. Want wat, ja. wat hebben wij genoten? Ik moet nog bijkomen. Ja, nog steeds. Ja, ik zie al een beetje wal onder je ogen. Maar dat wat? kan ook uh, omdat je dagenlang op het uh, internet hebt zitten speuren... Wat? naar uh, die alle nieuwste, releases. Ja, niet normaal. Hey, maar hoe, hoe vond je Amsterdam Dance Event dit jaar? Want we, we zijn natuurlijk helemaal losgegaan. En dan zeg je, ja, waar zijn jullie geweest nou? Vertel, maar, vertel, vertel, vertel. Ik hou aan je lippen. Nou, om te beginnen, wij zijn losgegaan bij Don Diablo. Yes, in de Jimmy Who, de Hexagon Label Party. En wie hebben we daar allemaal gezien? Uh... Nou, we zijn uh, La Fuente tegengekomen voor de deur. Heeft, heeft, heeft, heeft hij er ook gedraaid? Nee, toch? Nee, hij heeft er een beetje uh, gechilled met nou, zijn ja, vriendin. Ook, ook, ook gezellig natuurlijk. Uh, een, beetje, een beetje kijken van, wat draaien die andere mensen? Ja. Uh, we hebben King Arthur hebben we in de boot gehad. Ja. We hebben Don Diablo natuurlijk in de boot gehad. Zeker te weten. Oliver Helden's, Jaws. Uh, wie hebben we nog meer gehad? Ik heb Hall en Rush, heb ik eventjes Hall kort gesproken. Lucas, and Lucas Steve. en Steve. Lucas uh, en Steve, ja. Het, het, het, was, het was een feestje. Wie was die uh, meneer die live ging zingen? Die opgeblazen uh, meneer. Oh, uh, Connor Maynard. Oké, okay, ja. Uh, er stond een hele grote fles. Uh, of nee, nee, nee, nee. Volgens mij van de audio-bullies, die gasten. En je. Uh, this. Is what we started. Ja, was hij van de Audiobullies? Volgens mij. Of het is Conor Maynard. Ik komt even o, niet meer thuis zeggen. Conor Maynard, uh, geloof ik. Ja. Maar maakt niet uit. En uh, wie hebben we nog meer uh, gezien op de bovenverdieping? Wat? Uh, uh, zonderling. Zonderling? Ja, dat, ik probeer uh, dat nog is wel steeds, bekend het pianootje. Ik probeer nog steeds die remix van hem te krijgen van uh, Body Rocks. Ja, je bent hem helemaal aan het Ja, spelen. echt. Ik ben hem aan het stalken, jongen. Ja, oh elk ja. Feest, <laughs> elk feestje sta ik naast hem, hoor. Met een boos gezicht. Of, of gewoon even een USB-stickie. <gacht> nou hebben we de... Uh, Stickie hey, uh, omwisselen. Hé, hey, Zonderling, kijk, achter je. Wat? <gacht> hey, dat was gezellig. En ja. En ja, dan die afterparty. Ja, in de Van Dijkbar. <gacht> Ravites hebben we daar gezien. Uh, Faya Laurens. Uh, Sydney Samson. Ja. Nou, wat, en ja. Dan, dan loop je daar even weg en dan word je teruggevraagd. En dan staat er ons enige echte DJ Dion Sydney in één keer... Uh, ...in de DJ uh, boet. Ja, maar niet zomaar. Back to back met... Ja, Anker. en Tom. Anger Dimas. Ongelooflijk, wat een sensatie was dat, Dennis. Ja, uh, wel kick hoor. Voor de mensen die Anger Dimas niet kennen. Dan, ja, die hebben we denk ik onder een steen geleefd de afgelopen tien jaar. Volgens mij heeft hij bijna elk groot uh, festival uh, wel gehad uh, de laatste tijd. Ja, en zijn platen worden gesupport door Tiesto en uh, allemaal grote namen in de scène. Dus dat, uh, dat was uh, even een leuke afterparty. Zeker. Hé, hey, waar jij ja, zei de naam Chesto al. Ja, meteen wij me, waren erbij meteen hoor. Ja, hoor. Meteen mijn ezelsbruggetje naar vrijdag. Wat een feest. Club Live 500 in de Ziggo Dome. Het was, Het was wel een uh, feest van herkenning. Een uh... Zes uur durende set van Chesto, de man himself. En ik moet zeggen. Dennis. Hij, hij was top. Ik vond, ik vond hem. Uh, ja, sorry. Ik heb, ik heb wel wat foutjes gehoord. Ja. Want, uh... en, en, en het begon al gelijk met zo'n opening. Dat, dat, dat ze gewoon de show tien uh, minuten hebben stilgelegd. Ja, omdat techn... de apparatuur niet werkte. Ja, maar ja, daar, was... kan hij, daar kan hij niks van doen. Maar goed, nou, toch ja, fout. Als jij uh, een man bent uh, van een uh, tig miljoen, als ik in de quote mag geloven. Ja. Dan uh, denk ik toch wel dat hij uh, wel wat uh, in de te brokkelen heeft daar hoor. Ja. Dus dat, maar, uh, dat was wel een beetje jammer. Maar hoor. het mocht de pret niet drukken. Maar okay. Dennis, hoe kan het gebeuren dat Chesto gewoon een plaat draait... en dan mixt... en dan weer een uh, plaat van de, de vorige gooit? Dat ja. ging eventjes goed mis hoor weet je. Ja, want uh, ik hoorde ook een aantal klachten... dat hij een beetje in de, richting het einde van de avond... Uh, veel platen dubbel ging draaien. Alweer? Ja. Hij zag hier een beetje dubbel. Ja, want ik zag hem wel elke keer gezellig uh, shortjes doen. Ik denk dat hij gewoon een beetje te oud wordt voor die zes uur uh, durende setjes. Dat kon hij vroeger in een Gelderdom, maar ik denk dat hij daar nou, ja. ik, ik denk dat het een beetje te gezellig was uh, als ja. uh, Hardwell kwam ook nog even langs. Hardwell. En, en iedereen uh, die er gezellig langs kwam, dat was eventjes chin-chin, uh, proost, uh, ja, santé, ja, ja. en even uh, een shortje. De Chainsmokers uh, zijn in van geweest, buurten. Die kennen we ja, natuurlijk van uh, Roses en Selfie en uh, Don't Let Me Down. Ja, dat was ook al zo'n schreeuwjongetje, vond ik uh, daar ja. zo. Ik vond wel de, de achtergrond ontzettend het, vet. Het decor was super vet. Was dat, echt, uh, uh, dat mag ook gezegd worden. Het was net zo'n uh, ouderwetse Chesto in Concert uh, ja. momentje. Dus uh, ja, eigenlijk moet je zeggen... We hebben ons uh, best wel uh, vermaakt uh, ja, deze avond. Was, dat was heel leuk en... Uh, organisatie was ook heel goed, de psychodome was goed geregeld. Alleen een beetje aan de prijs. Ja, dat, dat zeker. Uh, dat, uh, dat wel. Ja. En ook eigenlijk jammer dat als een show begint om tien uur, Dennis... een DJ, waarom die deuren pas om tien uur open gaan? Vind ik een beetje raar. Ja, waarom niet om half tien? Nou, gewoon uh, met al die controles uh, tegenwoordig. Ik dacht dat ik ging vliegen. Ja, nou de controles... nog net geen body skin daar zo. Nou, de controles vond ik wel meevallen. Het ging heel rap. Het, het ging wel rap, maar er werd wel goed gecontroleerd. Ja, mag goed Dat, uh, ja. Ach ja, het zal nodig zijn. Hé, hey, maar uh, dan weer terug in de charts. We, ga, we gaan even een blik werpen, want we pakken maar gewoon even bij. Amsterdam Dance Event overleeft. En wat staat er in de charts? Nou, ik zie hier voorbij komen. Op nummer 10 in de Beatboard Charts. Moon Rocks van Enrico Sanguiliano. Oh, drumcode. Ah, lekker pilletje, technootje, hartstikke idee. Ja, vitamine C? Ja, ja. Vita okay. Vitamine super. Ja, ik vind het goed. En dan op nummer 9: Push It van Stefano Noverini ah, en Larton Factory. Onze, onze, the perfect record. Onze Italiaanse held. De nummer 8, die gaan we zo draaien, dus die sla ik even over, Dennis. Dan nog ja, ja, ja, ja. nummer 7 vinden we daar. I Love House Music van Leandro da Silva. Volgens mij stond hij daar uh, een week of vier geleden ook in. Ja, volgens mij stond hij zelfs hoog. Volgens mij stond hij op uh, nummer 1. Het blijft er gewoon in hangen. En ik vond ja. hem ja, nou niet zo speciaal. Dus we gaan gewoon door naar Ruckus, featuring Richard Judge. Van Tube Burger met Kidball. Het blijft een beetje allemaal de diep, Dennis. Mensen zijn helemaal into Deep House. Dan de Claptone en Roland Clark en Ultra Nate met The First Time Free. Ah, dat deuntje kennen we wel. Ja, dat blijft gewoon goud. Ultra Nate. Ultra Nate, hè? Ja, maar ik ben altijd geneigd om Nate te zeggen. Ultra Nate. Wat jij wil, mij maakt niks uit hoor. Dan gaan we naar de nummer 4. Daar vinden we Inderbloem in de Sasha remix van Rufus. Sasha. En zijn laatste dag op aarde. Laatste nacht op aarde. Laatste nacht, oké. Oké, oké, Sorry, ik vind het niks. Op nummer 3 vinden we daar Tridesman met Solardo op Hot Creations. Hij blijft hangen. 2. Vinden we daar super styling in? Van Riva Star en Crew of Armada. Oh. Snatch. Zou ik weer een beetje comeback aan het maken? Wie Crew of Armada? Ja. Of Riva Star? Nee, Crew of Armada. En dan die felbegeerde nummer 1 positie. Things We Might Have Said van Kari Golden en Reinier Zonneveld. En niet om het einde van hem, maar wat valt jou op aan uh, deze top 10? Wat mij opvalt? Ja, ik, ik vind hem helemaal uh, een beetje ja, diep. Uh... En ik zie ook totaal geen release van spinning In. Of, uh, Dat is een ding wat jij ja. zegt, ja. Ik zie, normaal staat er altijd een spin-in plaat. Uh. Ja, misschien uh, hebben ze niet zoveel betaald meer. Uh, dat kan Want, het zijn, hè? Uh, ja. Of, Want tegenwoordig uh, men, wordt er flink betaald of, voor of uh, plaatjes. Ze mensen zijn niet zo onder de indruk van de laatste releases van spin -in. Want ze zijn allemaal een beetje de commerciële kant aan het opgaan. Als ik kijk eventjes in de laatste Soundcloud-pagina van spin -in. Er zit er nou niet zo heel bijzonder veel nee, nou, de, Nog in. nog ja, die remixes van Escape from Love. Die, de Kirby versie, die kan nog zeker door bij mij. Ja, en verder uh, ja, allemaal een beetje dat Moombaton en dat Major Laser uh, Ja, de, ja daar, daar hou je niet zo uh, van. Nou, ik, ik, als ik uitga is het leuk, maar ik vind het gewoon niet bij spin-in passen. Nee, dus de spin okay. gewoon, moet gewoon, ja, echt... Dance, house muziek zijn. Maar ja, goed, ze proberen gewoon hun horizon te verbreden. Nou ja. ja, tuurlijk, hè? dat, dat, dat, dat ja. is je goed recht, natuurlijk. Ja, wie ben ik om dat uh, Maar jij, jij, jij heeft het dus niet zo op Moonbaton. Uh. Ja, ik weet nou, niet hoe je ik vind doet, het moet. Ik kijken, weet je wat het is, als je er één gehoord hebt, heb je ze allemaal gehoord. Naar mijn gevoel. Ja, dus, dus hier hou je niet van. Ik heb natuurlijk nou, ja. twee handen op je beeld. Op nee, doe maar niet. Ja, niet. Ja, ja, vind, vind, vind je die niet leuk? leuk ik vond het wel dan grappig. Dan ja? Ja, niet uh, voor een hele maag. avond. Eventjes. Ik, ik wil Het is het met je. toch wel typerend dat ik het uh, op mijn harde schijf heb uh, meegenomen, hè? dacht ik zo. Nou, ben je ook hier horizon aan het verbreden? Ja, ik, ik denk, je moet toch eens een keertje wat, uh, Dennis. Maar ja, terugkomen op uh, de chart. Ik denk dat deze plaat toch wel een van mijn favorieten is in de top 10. En dan hebben we het over niemand minder dan Kools Met Grey. Ja, geen Girls. Kools. Doet me met... een beetje aan uh, Ten Walls denken. Toen we denken aan een paar jaar geleden op Sensation. Toen hadden ze één plaat. Waarop iedereen helemaal los ging. Nu hun nieuwe release, Calls met Cray. En dan had ik het al gezegd. Zometeen na die klok van tien uur. Niemand minder dan de man. Die samen back-to-back -back heeft gestaan met Anger Diemus. Die de warming-up set doet voor het DJ Jean. De afsluiting doet. Ja, wat. Wanneer staat hij hier niet te draaien? Zometeen, DJ Dion Zinny in de mix.